Het is vier uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. In Den Bosch is vannacht een gewonde man gevonden in de kofferbak van een auto. De politie nam hoogte bij een huis omdat daar ruzie was uitgebroken... maar in het huis zelf was het rustig. Voor de zekerheid controleerde de agent een auto die voor de woning stond. In de kofferbak vonden ze de gewonde man. Daarna pakten ze twee mensen op die in het huis waren. In het ziekenhuis werd later ook de gewonde man aangehouden... samen met een andere man...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 Uiteindelijk kon de piloot het toestel aan de grond zetten op de buitenvelderbaan. Volgens de KLM zijn de 72 passagiers en de bemanning niet in gevaar geweest. In de eredivisie is Go White Eagles tegen Heracles gestaakt wegens noodweer. Het regende deed zo hard dat het veld onbespeelbaar raakte. Na 20 minuten besloot de scheidsrechter het duel te staken. Eerder op de middag werd Groningen tegen Roda JC 3-3. Roda maakte de gelijkmaker uit een strafschop in blessuretijd. Formule 1 wereldkampioen Sebastian Vettel heeft ook de grote prijs van Abu Dhabi gewonnen. Het is de zevende overwinning op rij voor de Duitser die vorige week wereldkampioen werd. Kort naar de start pakte Vettel de leiding en die gaf hij niet meer af. Tweede werd zijn teamgenoot van Red Bull Mark Webber. De Nederlander Guido van der Garde werd in Abu Dhabi 18e. Het weer, buien, soms met onweer, maar ook af en toe zon. Verder veel wind bij een graad of elf. Vanavond bewolkt en vannacht veel regen. Dit was het NOS Journaal. ANUB verkeersinformatie. Afsluiting van de A10 Oost bij Amsterdam veroorzaakt veel vertraging. Op de A1 vanuit Amersfoort staat wiede voorknopend Watergraafsmeer 3 kilometer. Omrijders andersom staan in de wiede richting Amersfoort, tussen knopend Watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer. De A9 van Diemen naar Amstelveen, bij knopend Holendrecht 4. Op de A10 zelf, de A10 Oost naar Amersfoort, voorknopend Watergraafsmeer 2, daar is de weg dus dicht. De andere kant op naar Zaanstad, voorknopend Koenplein 4. Dan zijn er problemen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij Roosteren 2 kilometer. Er staat er een auto stil, twee rijstroken zijn dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. Er is een auto in de sloot gereden, de rechte rijstrook is nog dicht. En de andere kant op, door kijkers naar het zuiden... daar staat tussen Everdingen en Noorderloos 6 kilometer. Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over twee maanden leveren. Geweldig.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 Welkom terug, derde uur langs de lijn. We schakelen naar Leeuwarden en die houdt kan. 2-0 geworden voor Feyenoord. En dat wat, euh, nou laten we zeggen, euh, 65 minuten Armenteros niet kon doen... dat deed euh, onze grote vriend Mitchell tevreden wel in 10 minuten. Ballen aannemen, euh, een, een vast aanspeelpunt, maar ook een doelpunt scoren. Hij scoorde uit de voorzet van Schaken. de 2-0 voor Feyenoord. En Feyenoord lijkt in Veilighaven. Haven, want ik zei het al eerder... de helden zijn moe, de helden uit Friesland. De hockeyers van Bloemendaal op weg een belangrijke slachters aan tegen HGC Gerard. Ja, absoluut. HGC pakt de handschoen natuurlijk op. 4-2 achter. Gaat aanvallen. Krijgt strafcorners. En als die dan niet lukken van Simon Egerton... die in de eerste helft wel scoorde... Ja, dan gaat het langzaam en moeizaam voor HGC. Maar dan komen er ook nog, als je aanvallend speelt, gaten achterin. En dan, daar profiteerde zojuist Rogier Hofman van. Het is allemaal gespeeld hier. Nog een kleine 7 minuten te gaan. Dan is het afgelopen. En dan heeft Bloemenaal van HGC gewonnen. Want het is nu al 5-2. In Dorte. Tennis in Parijs, de finale. Ferrer had een breekvoorsprong voorsprong op Djokovic, Mark Brasser. Ja, de eerste set is inmiddels gespeeld, Henry. De eerste set gewonnen door Novak Djokovic. Hij had inderdaad een break voor David Ferrer. 5-3 stond hij voor de Spanjaard. Maar toen vond Novak Djokovic het goed geweest. Toen tilde niet zijn spel naar een hoger niveau. Hij kwam terug tot 5-4 en brak toen het werd 5-5. Hij kwam 6-5 voor en zojuist heeft hij weer de service. Voor de tweede keer van David Ferrer heeft hij die service gebroken. En zo is de eerste set alsnog naar Novak Djokovic gegaan. ja Het begin van de set, zo had tot halverwege was voor Devin... David Ferrer. Daarna kwam Djokovic sterk terug. 7-5 dus in de eerste set voor de Servier. about die zich deze nog nog nog, nog nog nog bad bad Leroy Brown Jim Crouchy slotfase Bloemendaal, HGC Gerard ja, tijd heeft even stilgestaan. Opstootje tussen Ronald Brouwer en Trip van HGC is bijgelegd. Schiedsveter van Eert heeft weer geblazen, heeft zojuist ook de twee vingers in de lucht gestoken. Dat betekent niet van wegwezen jij, maar dat betekent dat er nog twee minuten te spelen zijn. Daarvan inmiddels denk ik een minuut voorbij. Het is allemaal lastig te volgen wat de precieze klok hier zegt, want bij de moeten niet alleen heel goed opletten wat er allemaal gebeurt in de wedstrijd, maar moeten ook de tijd bijhouden. Niet zoals bij internationale wedstrijden dat er een aparte tijdwaarneming. Is. Maar we lopen nog door. We lopen nog door de laatste seconden met natuurlijk Bloemendaal met een 5-2 voorsprong. Zeker van die overwinning. Want HGC gaat daar niet zoveel meer aan doen. En dan komt Bloemendaal op twee punten afstand van de koploper. Bloemendaal stond op 16 voor deze wedstrijd. Komt op 19. HGC blijft op 21 staan. We weten straks nog wel met de andere uitslagen wat er gaat gebeuren. En dan is het nu afgelopen definitief voorbij. Van Eert en Wijsmuller, de twee scheidsrechters uh, fluiten af. Terwijl uh, Wijsmuller nu nog een gele kaart gaat geven. Het publiek, het publiek weer van het veld af stuurt. Iedereen dacht dat het voorbij was, maar er wordt gewoon verder doorgespeeld. De gele kaart is gegeven voor een van de spelers van Bloemendaal, die zit nu aan de kant. En dan gaan we verder terwijl het nu ook gaat hagelen. En de schrijft dat als nu naar elkaar gaan kijken en zeggen van, zullen we er maar een eind van aan gaan maken? Jazeker, het publiek is weer teruggestuurd, maar mag nu weer het veld op. De jeugd mag nu gaan juichen en dansen, omdat Bloemendaal deze belangrijke wedstrijd tegen mede-koplopper HGC. Gewoon heel simpel. Met 5-2 heeft gewonnen. Dankzij met name die Belg. Dankzij die Belg die in de eerste helft een goede hat-trick maakte. Drie keer achter elkaar scoorde. 3-1 stond het voor. Bloemendaal bij de rust. En dat was voldoende om uiteindelijk hier met 5-2 te winnen. Kampuur Feyenoord 0-2. Ik durf het wel aan, Andy. Die is ik in ook. de pocket, die zegen. Dat durf ik ook aan. En ik... Uh... We hebben één hele grote vraag voor volgende week. Bij die mooie wedstrijd die we gaan zien. Feyenoord-AZ. Wie speelt er in de spits? Want uh, deze Mitchell tevreden die gekomen is voor Armenteros... die uh, heeft een uitstekende invalbeurt. Maakt een doelpunt. Speelt afgelopen woensdag tegen ASWA ook een uitstekende wedstrijd. Dat waren nog maar amateurs. Maar nu tegen Kambuur uh, heeft hij het goed gedaan. boomlang en uh, goed aanspeelpunt en ook nog scoren. En Armenteros, ja, daar hebben we weinig van gezien in deze wedstrijd. 2-0, nog altijd... Boetius, overigens vervangen door opman Bakal, omdat hij met zijn hoofd tegen het hoofd van Drosten aankwam en een uh, hoofdhond daarbij opliep en snel naar de katakom ging om die hoofdwond te laten hechten. Uh, ja, ik zei het al een paar keer, de helden zijn moe, ze hebben hard gewerkt, de mannen van Kambuur. maar alle krachten verspeeld zo'n beetje in de eerste helft met heel veel kansen en mogelijkheden en niet kunnen scoren. En dan uh, was het uh, de 1-0 van Immers vlak voor Rus, die eigenlijk al meteen de nekslag was voor de Vriezen. Ze hebben het nog wel geprobeerd, ook nu weer, wel naar de linkerkant moet de voorzet komen. Komt ook bij de tweede paal. Maar dan kan invaller uh, Christophe Ouden net niet bij. En wordt de bal tot hoekschop verwerkt door Martins Indy. Eens kijken wat dit nog kan opleveren. Maar uh, we lopen al tegen het eind van de wedstrijd nog drie minuten te gaan. Ritsmeijer gaat nog maar een keer die corner nemen. Wat dat betreft wint Cambuur. 8 tegen vijf qua corners. Maar de kansen hadden ze moeten benutten in de eerste helft. Minimaal één. Maar ze hebben er wel 3, 4, 5 gehad. Nu komt de bal voor het doel. En weer een goede redding. Nadat uh, uh, Leo. De aanvoerder van Cambuur de bal raakt met zijn uh, schouder is het weer. Erwin Mulder die in de weg lag en de bal nu in de handen heeft. Nog een paar minuten te gaan. Feyenoord leidt met 2-0 tegen Sportclub Cambuur. Roda JC kwam vanmiddag in de Euroborg in Groningen uh, tot drie keer toe terug in de wedstrijd. Na de 1-0 werd het 1-1, na de 2-1-2-2 en na de 3-2 werd het 3-3 in de 92ste minuut. En de trainer van Roda, Ruud Brood, is tevreden met het punt. Ik ben wel heel blij natuurlijk in de laatste seconde dat we gelijk maken. Maar uh, over het geheel uh, ja, waren we niet helemaal ook zo fris. Dat kon je ook wel zien. Waar zag je dat met name aan? Aan de onnauwkeurigheid? Aan de concentratie? Ja, ja, zeker begin. Hoe we starten. Moeizaam. Wat je zegt, onnauwkeurigheid. Uh, het lezen van hun spel. Wat zij wilden. Tactisch gezien. en uh, ja, dat, Dan zie je dat zij feller zijn, wat frisser zijn en wat agressiever zijn... Uh, dat, dat was een beetje heel de wedstrijd zo. Wat we wel heel goed hebben gedaan is dat je drie keer achterkomt... en, en drie keer terugkomt. Dat is dan uh, het pluspunt. Maar het mag niet zo zijn dat wij, als je naar Doepe 2 en 3 kijkt... dat je dat zo doet. Nee, en toch uh, ook een fase in de wedstrijd, want zij beginnen goed. Zij krijgen eigenlijk de eerste mogelijkheden. Maar ook jullie moeten eigenlijk in die fase erna wel scoren. Ja, vind ik ook. Chris had een beetje pech met ballen voorlangs. Ik denk dat Donald twee momenten heeft gehad. Dus we hebben ook de kansen gehad om, uh, om inderdaad de goal te maken. Ja, uh, zij ook. Dus het was een beetje een open wedstrijd. Je zag ook dat er steeds meer ruimte kwam in de omschakeling. Dat kunnen zij goed. Nou, wij eigenlijk ook wel. Maar... Uh... Ja, daar hebben we het over gehad. Dus als we dat verdedigend wat beter stonden, maar ook wat voetballend wat de vrije man zoeken. En dat was dit keer vond ik Mr. Donald, omdat zij snel doorgingen met Kieftenbelt. Ja, maar die konden we niet bereiken en dan wordt het lastig. Nou, uiteindelijk uh, moet je steeds pareren met, met een achterstand. Ja, dan moet je ook gaan wisselen. En, en uiteindelijk pakt dat dan iets andere speelstijl. Pakt dat beter uit. Ook omdat zij uh, niet meer uh, zeg maar, uh, de vieren maakten. En wij uh, dichter in hun 16 kwamen. En, ja, ik vond het wel twee uh, terechte strafschoppen. Het is echt een echte mannenwedstrijd. Hè? Maar dat komt ook omdat die bal eigenlijk maar niet heel snel rondging. Waardoor er duel, duel, duel ja. en dus heel veel kaarten. Ja, klopt. En ik vond het veld niet geweldig. Eerlijk gezegd. Uh, geldt dus ook voor Groningen. Maar het was niet eenvoudig. Uh, daar hoor je de jongens ook over. Gleipartijen. En, en veel botsingen. Het was inderdaad mannelijk. Uh, zonder dat het gemeen was. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Nou, de, wij hebben ook wel dat soort type spelers. Nou ja, dan komen de kaarten. Oké. Okay. Dat zei Ruud Brood, die met Roda op de negende plaats blijft staan in de Eredivisie. Als Feyenoord wint, dan klimmen ze van 8 naar 4, Andy. Ja, dat is met stip, hè. Ja, dat is uh, knap. Ja, ze, ze, ze maken het goed af in de tweede helft hoor. Uh, je kunt wel zien dat er gewoon veel meer uh, voetbal in Feyenoord zit dan in uh, Kambuur. Maar in die eerste helft uh, zal Ronald Koeman niet blij mee zijn geweest. En Feyenoord komt dus op twee punten van AZ. En nogmaals gezegd, volgende week die heerlijke wedstrijd bij voorbaat al. Tussen Feyenoord en AZ in de Kuip om half vijf. Volgende week zondag heel benieuwd. Vier minuten extra tijd komt erbij. We zitten in de extra tijd. En dan uh, heeft uh, Erwin Mulder de bal weer in de, uh, aan de voeten en uh, brengt hem naar voren. En dan gaat hij altijd richting tevreden. En die uh, verliest nu een wel van uh, Leeuwin. En dan gaat de bal nog een keer naar voren. Hij probeert die uh, invaller uh, Christophe Auw uh, erbij te komen. Maar dat lukt niet. Wout Droste, de rechtsback wordt uh, uh, als beste man uh, bij Kambuur uitgeroepen. Uh, ja, dat is leuk voor hem. Maar het uh, uh, moet natuurlijk eigenlijk een aanvaller zijn. Want die kansen hebben ze gehad om beste man te worden. Maar uh, als hem. En uh, ook uh, Ritsmeijer, goede voetballer, echt weer van genoten. Maar zijn kansen, hij is nu in balbezit, uh, heeft hij uh, laten liggen. Balbezit dus voor Cambuur, Gaat de bal nog een keer naar Lewin die nu op de helft van Feyenoord is. En nog steeds in balbezit is. En nog altijd, en kan schieten. En weer een goede redding van Erwin Mulder. Ja, die ligt wel heel erg in de weg in deze wedstrijd uh, voor cambuur leewaard En dan is er buitenspel geconstateerd door de scheidsrechter van Boekel, die het uh, niet heel moeilijk heeft gehad. Af en toe uh, zeker niet als thuissluiter kan worden. Uh, worden bestempeld. Want men is wel eens boos geweest dat hij geen uh, vrije trap aan Kambuur gaf. Nou, Erwin Mulder gaat heel rustig naar de bal toe. We zitten dus in de extra tijd. En uh, Mulder gaat de bal in het spel brengen. En dan wint Feyenoord met 2-0 uit bij Kambuur. Dat is een goede overwinning. Zeker gezien de moeite die de Rotterdammers hadden in de eerste helft met dit uh, uh, Kambuur dat gevochten heeft voor wat het waard was. Maar in de tweede helft gewoon op was. Moe was. En niet meer dat voetbal kon brengen wat ze in de eerste helft hebben laten zien. De bal gaat nog een keer naar voren. Richt Lewin die mee naar voren is. Maar zijn kopbal komt niet terecht bij Christophe En dan kan Feyenoord weer uitverdedigen via Klaasie. Klaasie naar Martens Indy. Nog altijd op eigen helft gaat de bal naar Vilena. Aan de linkerkant naar Klaasie. Klaasie, mooi driehoekje. Maar dan gaat het bijna mis. Is het Klaasie die het zelf kan oplossen het probleem? En brengt de bal dan naar Immers. De maker van de 1-0. Vlak voor rust. Dat hele belangrijke doelpunt. Na de mooiste aanval van de wedstrijd. De aanval van Feyenoord is het... Uh, de lange bal naar voren richting Schaken die aan de basis stond van de tweede met zijn voorzet. Weer vraagt tevreden de, de bal. Gaat de lucht in en komt de bal in de handen van keeper Nienhuis. En weer was het dus een goede actie van zowel Schaken met zijn voorzet als tevreden met de kopbal. Maar nu kon Nienhuis de bal tegenhouden. Gaat Cambuur nog een keer in de aanval, maar niet voor lang want daar zit een Feyenoordbeen tussen. En dan kan de bal weer uitverdedeld worden door Stefan de Vrij. De Vrij naar Vilena. Vilena, balletje door. Naar de doorgelopen Martens Indy. Martens Indy brengt de bal voor het doel. Is het Nienhuis, die achter de bal aangaat en hem pakt. Het is om des keizers baard deze laatste paar minuten. Want Feyenoord gaat winnen in uh, Leeuwarden van Cambuur. Door een doelpunt van Immers in de eerste helft. En van Tevreden in de tweede helft. Nienhuis nog een keer in balbezit. De keeper heeft uh, braaf stand gehouden. Maar kon er niets aan doen aan de twee doelpunten van Feyenoord. Komt u wel gewonnen door Matthijssen. Komt de bal nog een keer bij Bakker terecht. Speelt hem naar buiten. Naar invaller: uh, veldballen. Veldballen met uh, de bal voor het doel. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dan zal Van Boekel zeggen: jongens, het is mooi geweest. Het was een mooie dag in uh, Leeuwarden. Het zonnetje heeft hier constant geschenen. Geen regen gezien. En Mulder mag als laatste de bal nog een keer in het uh, spel gaan brengen voor Feyenoord. Feyenoord dat dus gaat winnen. En dat uh, goed doet. Ronald Koeman aan de zijkant staand. Heeft zich af en toe wat druk moeten maken om zijn team. Omdat ze zo zwaar onder druk kwamen in de eerste helft. Het publiek heeft net nog even gezongen. We love you, Cambuur. we do. En terecht, want Kambuur heeft gevochten. Van Boekel kijkt op de klok. Neemt de fluit in de mond. En fluit af. 2-0. Feyenoord wint in Leeuwarden van Kambuur. Er zat nog een stukje crowded house in hoor. Die ja, heel creatief. Weather with you. Ferrer tegen Djokovic in de tweede set, Mark. Twee games gespeeld in die tweede set. En het is 2-0 in het voordeel van David Ferrer. En moet ik zeggen dat het toch heel knap is van de Spanjaard. Hoe hij zich hersteld heeft van het verlies van die eerste set. Die tik die hij toch wel op zijn neus kreeg. Hij stond 5-3 voor in de eerste set. Ze verder bij 5-4 voor de winst in de eerste set. Ja, hij zag Djokovic 4 games op een rij pakken. En dus de set met uh, 7-5. Uh, dan krijgt hij toch als tennis er wel een uh, behoorlijke tik. Maar Ferrer heeft zich daar uh, uitstekend van hersteld. Hij brak meteen uh, Djokovic in de openingsgame van de tweede set. kwam op een 1-0 voorsprong. Kreeg toen wel uh, op eigen service een break point tegen. Maar uh, wist zijn service game binnen te halen. En dus leidt hij het nu met uh, 2-0. En heeft hij weer een breakkans op de service van de Novak Djokovic. Twee breakkans. De eerste weg door de Serviër en die werkt nu, nu ook het uh, tweede breakpoint weg. Ja, de service is geen zekerheid meer in, uh, in deze partij. Een aantrekkelijke partij, een intense partij. Mooie rallies, we zien mooie punten, we zien lange rallies. En uh, ja, je mag natuurlijk ook niet anders verwachten als uh, de nummers 2 en 3 van de wereld uh, tegenover elkaar staan. Spelers die elkaar volgende week in Londen bij de ATP World Tour Finals uh, niet eerder dan de halve finales kunnen treffen. Want er is inmiddels uh, geloot, het schema is inmiddels gemaakt voor het toernooi in Londen. En als we dan even naar de pools kijken, dan zien we pool A, Nadal, Ferrer. Dat is dus de eerste wedstrijd voor beide Wordt dat op dinsdag. Rafael Nadal tegen David Ferrer. Dat was een halve finale gisteren in Parijs. En dan zitten ook nog Berdig en Wawrinka zitten in pool A. Ja, en die is op het eerste gezicht toch ietsje makkelijker dan pool B. Want wie zitten daarin? Novak Djokovic, Roger Federer, Juan Martín del Potro en Richard Gasquet. Ja, en dat Nadal-Ferrer verhaal, dat dat dinsdag de eerste partij is in die groep voor beide spelen. Dan zien we Pool B dat dinsdagavond in Londen tegenover elkaar gaan staan. Novak Djokovic en Roger Federer. En dat was gisteren ook een halve finale in Parijs. De top acht ontmoet elkaar volgende week in Londen. Ja, en dit zijn, uh, ja, niet, het is niet een, een generale repetitie, zo mag je dit noemen. Daar is dit toernooi te groot voor. Maar het geeft wel aan welke speler op dit moment het beste in zijn vel zit. Nou, Djokovic heeft een service game gehouden. Geen dubbele break achterstand dus voor de Servier. Het is David Ferrer die in de tweede set met 2-1 voor staat. Djokovic won de met 7-5. Op dit moment wordt er alleen in de eerste divisie gevoetbald. Uh, Jong PSV staat in Venlo voor met 0-2. Met 2-0. En Excelsior Jong Twente tussenstand 3-0. En uh, over een minuut of vijf, denk ik, ja, begint uh, in Utrecht de topper Bas Stigler. Utrecht Utrecht Veen, nummer 10 ja. tegen nummer 14. Ik ben al een uh, minuut of wat aan het ontdekken of hier ook Crowded House in zit. Ja. Maar dat lukt me nog niet zo. We gaan er scherp op letten. Nou ja... Kijk, als je in de Eredivisie gewoon een keer of twee achter elkaar wint... dan doe je de volgende week mee op de toppers. Ja, daarom. En... Het is positief bedoeld. Ja, zeker. Uh, we gaan die Eredivisie niet afzeiken. Kom op. Ik, ik las op ja, dat prachtige interview met je collega's Snoeks en Reitsma. En die zien ook ja. de schoonheid in van de Eredivisie. Schitterend. Je weet uh, bij God niet meer welke kant het op gaat. Maar misschien is dat wel heel charmant. Laten we het zomaar benaderen. En dan hebben NEC en uh, RKC nog alle kansen om de voorronde van de Champions League te halen. En we laten ons verrassen. Over verrassen gesproken, Jan Wouters heeft de FC Utrecht aanhang. Nou ja, is dat eigenlijk wel zo een beetje verrast door Timothy De Rijk te passeren. De Belg huur van PSV zit op de bank. Ik zeg, is dat eigenlijk wel een verrassing omdat dat er wel een beetje aan zat te komen. Want De Rijk heeft ook in utrecht draai nog niet geweldig gevonden. Er is wat kritiek op geweest. Wouters was ontevreden en heeft hem nu gepasseerd. En Dat betekent dat Mark van der normaal de, de rechtsback bij FC Utrecht in het centrum naast Hering speelt. En dat er een nieuwe rechtsback komt. En dat is Marquiet in het elftal van Utrecht. Waar Orvitz terugkeert. En waar in ieder geval zeg maar voorin. Langzaam maar zeker dat elftal wel weer wat vorm krijgt. Want daar zal het probleem voor Utrecht niet ontstaan. Maar het rijdt dus niet, hij op de bank. Bij Herenveen is Zijek weer terug in het elftal. Dan gaat dan op het middenveld ten koste van de Noor-Eikrem. Voor het overige blijft het eigenlijk staan. Ook uh, de mensen die afgelopen. Midweek donderdag voor de beker niet speelde uit voorzorg. Joey van den Berg die speelt wel of die uitvielen. In ieder geval een flinke tik kregen Marten Droon zijn allemaal gewoon inzetbaar. Staan er in het elftal van Van Basten. Die denk ik niet plezierig naar Utrecht toegereisd is. Want voor seizoen kwamen Utrecht en Heerenveen elkaar vier keer tegen. Twee keer in de competitie, twee keer in de play-offs. En Utrecht won ze alle vier. Lekker nummertje trouwens. Zit hier ook crowded house in Bas. Hij hoort dus niet meer. Nou, ik, ga, ik, ik denk het niet. Dat is allemaal echt een muziek doen. We zijn would send us to our van de mensen van de It's so bizarre Ik geloof dat ik de enige in de studio ben die dit een leuk liedje vond. Schijn nou uit, dit is echt verschrikkelijk. Ja, ik krijg het ultieme zondagmiddag langs de lijn gevoel van. Nou, dat had ik al. Achter op de bank van de auto. Maar goed, Level 42 dus met Running in the Family. Het is 1 over half 5. Dit is Radio 1. Het nieuws met Level 42 Fan Gert Kluk. Zo is het. Een windhoos heeft in een wijk bij duursteden veel schade veroorzaakt. In de wijk Molenvliet vlogen dakpannen van huizen... sneuvelde veel ruiten en werden bomen ontworteld. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht zegt dat de schade omvangrijk is, maar dat er, voor zover bekend, niemand gewond is geraakt. De brandweer van wijk bij Duurstede is met veel materieel uitgerukt naar de getroffen buurt. Collega's uit de regio springen bij. Op de snelwegen, vooral in het midden van het land, veroorzaken stevige overlast. Onder meer op de A1, de A30 en de A28 bij Amersfoort en Utrecht zijn files ontstaan doordat er een flinke laag hagel op de weg ligt. Het verkeer in de richting van Apeldoorn heeft de meeste vertraging opgelopen. Er zijn verschillende meldingen van ongelukken door gladheid of hagel. De politie raadt automobilisten aan, alert te zijn, ook als de hagelbui voorbij is. Zodra het droog is, breekt soms de zon door. Maar het kan glad blijven. De Congolese rebellengroep M23 heeft een staakt het vuur afgekondigd... na anderhalf jaar vechten in het oosten van Congo. De beweging zegt met de regering over vrede te willen onderhandelen. De rebellen zijn door het regeringsleger... steeds verder naar het oosten van het land verdreven... en hebben zich verschanst in de bergen. De leider van de groep is de grens overgegaan naar Oeganda. Daar is al eerder een begin gemaakt met vredesonderhandelingen. Maar die hebben tot nu toe niets opgeleverd. En dit zijn hoofdpunten. Het weer met Peter Kuipers-Munnik. Ja, u hoorde het net al. Een middag met regen, hagel, onweer, windstoten, windhozen. Maar de wind neemt nu iets af... en de meeste felle buien trekken nu het land uit. Maar vanavond dan melden zich alweer nieuwe buien... Die trekken vanuit het westen het land in. En deze regen die houdt de hele nacht aan en duurt tot morgen ver in de middag. Het wordt dus al met al een hele natte dag. Daarbij staat er ook nog eens vrij veel wind. De wind is vannacht eerst zuid tot zuidoost. In het binnenland windkracht 4... Op uh, 3 tot 4 en aan de kust windkracht 5. En morgen overdag dan ruimt de wind naar het noordwesten... en neemt nog verder in kracht toe aan de kust windkracht 7. En aan het eind van de middag dan wordt het vanuit het westen droog... en dan breekt de zon misschien nog heel eventjes door. Maar s'avonds staan er alweer nieuwe buien op het programma. De maximumtemperatuur van 10 tot 12 graden die wordt morgenochtend al bereikt. Vanmiddag uh, Morgenmiddag wordt het een graadje of 9 ja, en ook de rest van de werkweek krijgen we ronduit wisselvallig herfst herfstweer met af en toe regen en ook vrij veel wind. ANDB verkeersinformatie: werkzaamheden aan de A10 oost bij Amsterdam die veroorzaken al de hele dag vertraging. A10 oost richting Amersfoort en Utrecht is dicht bij Knopendwatergraafsmeer. staat daardoor vast op de A1 naar Amsterdam bij Knopendwatergraafsmeer over twee kilometer. A Omrijders staan op de A1 richting Amersfoort in de file tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de A9 van Dieben naar Amstelveen bij knooppunt Holendrecht 4. Op de A10 Noord naar Zaanstad tussen de afwit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer. De A27 van Gorkum naar Utrecht is een auto in de sloot gereden. Er staat daardoor file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De kijkers staan aan de overkant tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 6 kilometer. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Deil over de A2 en de A15. Radio 1, NOS langs de lijn. Om half vijf begonnen FC Utrecht Heerenveen. Bas Tiggeler. Het leuk begin, open begin van de wedstrijd... waarin al de eerste grote kans voor FC Utrecht of voor Heerenveen te noteren... was dat 20 seconden. Vindt Bogasson weggestuurt, terwijl er nu een hoekschop van Utrecht... wordt weggekopt door Heerenveen en zonder gevaar blijft daar. Maar een uh, paasje op Finn Bokerson die om, aan de aandacht was ontsnapt van de centrale verdedigers van de FC Utrecht. Nogmaals, daar staat dus niet de Rijkwand gepasseerd. Maar blijkbaar moeten de heren Herings en van der Marel ook nog wat afspraken maken. Want ineens was hij weg. ging ook om de keeper heen. Ruiter die zijn strafvoorgebied te ver vooruit was gelopen maar kon vervolgens omdat hij zo ver aan de zijkant uitkwam de bal niet meer goed in de richting van het doel krijgen en dan werd die bal uit de doelmond door een van de teruggelopen verdedigers van Utrecht weggeleden. maar dat had dus al binnen 25 seconden een doelpunt voor Veen kunnen zijn. aan de andere kant kans gezien voor de ridder die goed werd weggestuurd door Oor die op zijn beurt keurig werd bediend door Toornstra na een behoorlijke Utrecht aanval die eigenlijk tot twee keer toe wilde schieten op het doel van Veen. de eerste keer deed hij het bewust, de tweede keer stuitte de bal via kruisweg terug op zijn hoofd, maar die ging er dan nog bijna één ook maar had alleen geen idee wat hij deed. ging dus uiteindelijk voor Utrecht niet goed. Voor Utrecht liep het wel goed af. En zo staat het nog 0-0. Na 4,5 minuut is de bal voor Utrecht via Van der Marel. Die laat hem dan uh, liggen voor Ayoub. Nog een beetje twijfel over zijn meespeler vanmiddag. Maar uh, fit genoeg bevonden om aan de start te verschijnen. En dan moeten de lijntjes worden uitgezet door Herings. Die het dan beurt overlaat aan Bulthuis. Die heeft beweging gezien bij de Ridder. Er is altijd beweging bij de Ridder. En die uh, krijgt ook nu de bal wel, in ieder geval bij hem in de buurt. Maar ziet dan dat Kenny de verdediger van de Heerenveen, heel rustig het lichaam tussen man en bal zet. En hem over de achterlijn laat lopen, zodat Noordveld de doeltrap mag gaan nemen. De vraag is wie van deze twee ploegen voelt zich in vorm. Utrecht uh, heeft het moeite, moeilijk gehad met Kozakken Boys. Inderdaad, afgelopen week in de beker. ...heeft vorige week verloren bij Cambuur. Van de Veen weten we dat de ploeg inmiddels ook twee keer... ...weliswaar in de beker gewonnen, maar daarvoor twee keer in de competitie verloren heeft. Dus dat loopt ook allemaal niet zo makkelijk. Nu wat gefluit vanwege buitenspel van Moulenga. Ik denk dat de scheidsrechter en de grensrechter dat goed hebben gezien. Deel van het publiek was het er hoorbaar niet mee eens. Maar Herenveen krijgt een vrije schop en heeft via Dijks de bal. En mag nu zelfs via Ziek aan aanvallen gaan denken... ...maar die wordt vastgehouden door Ayoub En verdient al ter hoogte van de middellijn een vrije schop. De de eerste minuten zijn aardig in de golvenwaard. 0-0 stand na 5,5 minuut bij Utrecht Heerenveen. Ferrer en Djokovic zijn aan elkaar gewaagd. Is het ook echt heel goed, Mark. Want we zijn wel eens verwend dit tennisjaar met prachtige finales. Ja, nee, zo'n mooie finale, dan doe jij misschien op de finale uh, Nadal, Djokovic, US Open. Nee, nee zo'n finale. Doen, maar, ja. ja, om maar eens even een, een voorbeeld te pakken van een finale die ons uh, beiden nog vers in het geheugen ligt. Uh, nee, ja, zo'n uh, mooie finale is het niet. Maar het is uh, wel spannend. Er worden af en toe uh, hele mooie punten gemaakt. En het is vooral een, een ja, het begint ook een, wel een fysieke strijd zo langzamerhand te worden. We zitten natuurlijk aan het, aan het einde van het seizoen. Overigens Djokovic heeft in de afgelopen weken uh, ja, goede resultaten geboekt veel gespeeld. Ik zei het al, sinds de US Open heeft hij geen wedstrijd meer verloren. Ze zijn naar Shanghai geweest, naar Azië. Nou, nu weer terug in Europa. David Ferrer, hetzelfde geldt ook voor hem. Ook een, natuurlijk een lang seizoen geweest. Maar van hem weten we dat hij, dat hij topfit is. Dat hij gisteren in twee sets heeft gewonnen van, van Nadal. En Djokovic had drie sets nodig. tegen Federer, dat zijn allemaal dingen die, die meespelen. En daardoor is deze finale, ja, bij vlagen wel goed. Soms ook niet. Dan zie je wat, wat foutjes, wat, wat, wat missers. Ja, en misschien heb je toch voor een echt Echt Echt een hele grote spannende finale. Om nog maar even te refereren aan de US Open finale. Toch eentje uit de VEP voor nodig. Waar we, waarmee we. Eh, ik zeg het er meteen maar even bij David Ferrer. Toch misschien wel weer een beetje tekort doen. Eh, er zijn vijf games gespeeld inmiddels in de tweede set. Het is eh, 3-2 in het voordeel van eh, David Ferrer. Hij heeft eh, die break voorsprong nog altijd. Eh, heeft hij op zak. Maar ja, goed. Hij had, die break voorsprong had hij in de eerste set ook. En toen zagen we dat hij bij een stand van 5-4 serveerde voor de eerste set. Vier games op een eh, rij eh, verloor. En daarmee. Eh, de eerste set inleverde. Het is een, het is, het is een gevecht. Het is, het, is, het is lekker om naar te kijken. Het is niet absolute topklasse. Dat niet, Henry. Om nogmaals op je vraag terug te komen. Maar het is een interessante finale. Zeker ook met het oog op volgende week op Londen. 7-5 eerste set. Novak Djokovic. 3-2 in de tweede set voor David Ferrer. Spanje heeft nu wat moeite. Staat wat onder druk is. Eigen service games. Want het is eigen service game. Want het is veertig gelijk. Misschien wel kansen voor Djokovic om terug te breken. Ja, en dan misschien net zo'n zo run te plaatsen als in de eerste set waarin hij het, uh, waarin hij het uiteindelijk toch afmaakte, die eerste set. Nou, Ferrer pakt een punt, komt op voordeel, leidt met 3-2 de tweede, tweede set. Eerste set voor Djokovic. Ionze de Lange. De hockeyers van Bloemendaal deden vandaag thuis goede zaken... door HGC, de mede koploper, te verslaan. Gerard de Groot met het complete overzicht van vandaag. Ja, dan eerst even die andere uitslagen dus. Uh, Bloemendaal, HGC, het werd uh, 5-2. Kampong Pinoquet 5-0, Amsterdam Laren 4-1... Hurley, Rotterdam, 4-5. De koploper won, nip dus van Hurley. Scharweide, Oranje, Zwart, 3-8. Den Bos Tilburg, 5-0. Bij elkaar opgeteld, als ik het allemaal goed gedaan heb... 42 doelpunten in 6 wedstrijden. 7 treffers per wedstrijd. Er wordt veel gescoord tegenwoordig op de Nederlandse velden. Veel gescoord met name door een Belg. Een Belg die speelt bij Bloemendaal. Tom Boon, hij maakte de hat-trick voor de 3-1 ruststand. In de uitzending vanmiddag zei ik, Tongboon, als ze mij van tevoren verteld hadden... dat deze competitie een Belgische international furore zou maken... dan was ik waarschijnlijk een beetje uitgelachen. Maar nu wordt er niet meer gelachen om je, hè? Ja, dat is al een tijdje geleden... Uh... We zijn begonnen met de Belgen goede resultaten te maken. Uh, ja, op de Wall League in Rotterdam, uh, op een Belgische boom uh, op de EK. En nu met, uh, ja, met individuele spelers die uh, in Nederland goed aan het doen zijn. Uh, dus uh, dat is heel leuk voor het Belgisch hockey. Ja, maar ook heel leuk voor jou. Want... Is dat een droom van je geweest om ooit in die Nederlandse competitie... die de sterkste van de wereld wel genoemd wordt, te schitteren? Ja, absoluut. Als, als je een kindje bent en uh, je kijkt alleen maar naar het Nederlandse hockey. En toen was het ook zo. Nu is het een beetje veranderd met België die, uh, die aan het stijgen is. En uh, ja, Voor mij is het voor momenteel helemaal uh, hartstikke leuk en uh, ja, ik geniet er echt van. Hoe doe je dat? Reis je op en neer uit België of woon je hier in de buurt? Ja, een beetje van bij. Ik kom vanaf donderdag tot en met zondag woon ik in Amsterdam. En uh, van maandag tot en met woensdag moet ik met de Bergen zelf al trainen. Dus uh, ik ga nu binnen een twintig minuten terugrijden naar Burger om uh, morgen fris te zijn en lekker te trainen. Is die streng, die bondscoach van jullie, die Mark Lammers? Is, ja, nee, uh, hij weet gewoon wat, wat, wat hij wil. En uh, ja, nu uh, zijn we op hetzelfde en we willen ook uh, helemaal goede resultaten maken. Uh, ja. Het begint van, van lekker trainen en hard trainen met z'n allen. Ja, nu zijn we gewoon uh, lekker bezig om te te uh, trainen. Dus uh, als we zo verder doen, kunnen we iets, uh, iets mooier maken met, die, met deze ploeg. Persoonlijk, wat heeft hij met jouw spel gedaan? Hoe heeft hij jou ontwikkeld? Wat is zijn invloed op jouw spel? Ah, ik was gewoon een beetje uh, soms nonchalant en zo. Nu moet ik gewoon uh, alles doen op mijn plaats hebben. Ik moet gewoon uh, keihard weg om, uh, om blijven te spelen voor het En uh, ja, Hij heeft me laten weten dat ik... Uh, Zoals iedereen, als ik uh, iets fout ging doen, dan kon ik ook aan de kant uh, gezet worden. En uh, voor het moment uh, ja, is de uh, relatie wel oké. Okay. Maar je bent hard op weg om een ster te worden hier in de Nederlandse hoofdklasse. Ja, je bent het al bijna. Ja, ik denk daar echt nu nog niet aan. Ja, ik denk daar niet aan. Uh, ik ben hier om, uh, om titel, te wisten, met, uh, titel te winnen met de Bloemendal en niet uh, individuele prijzen. Dus uh, ja, nu momenteel kijk ik gewoon aan de, hoe het ploeg aan het doen is. En, uh, en voor momenteel zijn we, zijn we lekker bezig. We hebben drie uh, topduels verloren tegen, tegen Rotterdam, Kampong en Amsterdam. En nu zijn we het goed aan het doen tegen AGC en OZ. ja, uh, we komen een beetje terug, uh, terug in de reis naar de, naar de playoffs. En uh, als we zo verder lekker aan de hockey blijven, dan kunnen we gewoon... Uh, yeah, in de zomer dat we finale spelen. Dat was belangrijk hè, vandaag, die overwinning, die 5-2. Ja, als we vandaag hadden verloren, dan was het helemaal lastig geworden voor het einde van het seizoen. En nu zijn we terug, uh, ja, terug in de reis zoals ik juist zei. En, uh, ja, als we gewoon uh, ja, volgende week Tilburg en als we daar vandaag winnen, dan uh, hebben we gewoon een prima eerste tour gedaan. Een uitstekende topscorer dus tegenwoordig in de hoofdklasse met uh, 17 doelpunten samen met uh, Mink van der Weerde. Eens kijken wat dat op de stand tot gevolg heeft. Rotterdam is koploper na de tiende ronde. 24 punten, Amsterdam 23 punten, Oranje-Zwart 22 punten, maar een wedstrijd minder gespeeld. HGC 21. Punt. En daar komen ze erbij. Kampong 9-19 en Bloemendaal 10-19. Het zit dus allemaal heel heel dicht bij elkaar. Onderaan wordt het lastig. Lastiger. Iedere week lastiger. Voor Laren weer verloren vandaag. Dik verloren. En die hebben nog maar één punt uit 10 wedstrijden. Tilburg staat er boven met 2 uit 10. En het gat met nummer 10 en nummer 9 van de hoofdklasse is inmiddels al 7 punten. U heeft nog twee eindstanden in de eerste Dankjewel. divisie te goed van ons. VVV Jong PSV 0-2, Excelsior Jong FC Twente 3-0. Gevoetbald wordt er in de Galgenwaard. Ik heb een vraag voor je, Bas. Um, Finn Bogason, dat is toch de onbetwiste aanvalsleider van Herenveen. Dan kregen we ja. ineens het bericht dat Alfonso Alves gearriveerd is in Herenveen. Wat moeten we ermee? Nou, niks meer, want hij is alweer weg. Oh ja, is hij alweer weg? Dat ja, de is alweer is. Weer gepakt. Uh, hij kwam inderdaad uit de zandbak in Qatar... waar hij het laatst gesignaleerd was naar Heerenveen... waar hij met de belofte mee zou gaan trainen. Maar uiteindelijk bleek het gevoel niet goed. En er kwam nog een heel moeilijk verhaal achteraan. Maar uiteindelijk is hij, uh, zonder dat hij zijn voetbalschoenen aangedaan heeft, alweer weg. En uh, merkwaardige incident eigenlijk. Maar hij heeft de voetbalschoenen niet aangehad. Is niet op het trainingsveld verschenen en is ook niet meer in de Heerenveen. Waarvan achter? Dus, ja, het is gek. Uh, utrecht Veen is minder gek. Daar is 0-0 na 17 minuten. Wat wel opvalt, mocht je nou naar het stadion gekomen zijn en denken... goh, die ploegen hebben zoveel goals tegen allebei. Laat ik nou eens opletten waarom. Dan heb je binnen 10 minuten je antwoord gevonden. Want uh, verdedigend maken ze er een potje van. Aanvallers krijgen eigenlijk vrij spel. Mulenga heeft al uh, twee keer een kansrijke positie had kunnen scoren... maar deed het niet omdat hij één keer over de bal heen maait en één keer zoveel treuzelde... dat Van Andelop nog zijn voet voor de bal kon zetten... Aan de andere kant zitten de verdedigers van Utrecht af en toe mis. Waardoor er niet zozeer kansen komen, maar wel echt dreigende momenten ontstaan voor het doel van Ruiter. Nu Ajoep laat zich weer bijna van de bal zitten op het middenterrein. Dan heeft hij de dat toornstra 2 meter achter staat en in de middencirkel de bal kan oppikken. En dan kan Utrecht toch nog naar voren via Bulthuis en Oor. Die moet dan langs van Anot zien te komen. De bal breed naar Ayoub. Ajoep verder breed. Dat is wel aardig gezien, want er ligt wat Ruiter bij. Van de Marel die maar eens inschuift. Van de Marel, Paasje en Van der Gun komt er eigenlijk net niet bij. De onderschepping van Van de Berg. Die wil dan, ja, dat is ook niet de meest stilistische. Met een uh, solootje langs drie mensen. Dan komt er een paas in de richting van Molenga. En wordt uh, een overtreding gemaakt door Otikba. En die gaat op de bom. Omdat hij de overtreding maakt om, laten we zeggen, 19,5 meter van het doel. Hij krijgt geel van scheidsrechter Kamphuis. Het publiek is boos omdat men op de tribune. vermoedelijk het gevoel heeft dat hier sprake is van een doorgebroken speler. Dat is ook strikt genomen zo trouwens. Want als hij, uh, Otikba voorbij is, dan staat hij volgens mij gewoon vrij uh, voor de keeper. Dus was Rood misschien wel op zijn plaats geweest. Als je als scheidsrechter tenminste overtuigd bent van het feit dat er een overtreding gemaakt is. Maar de Hongaar, want dat is hij, deze Otiba, ontsnapt dan met geel. Dat is de tweede gele kaart voor Herenveen uh, in deze wedstrijd. Ook de Roon kreeg er al één. Maar veel vervelender voor Heerenveen zal nog zijn dat Toornstra bij FC Utrecht speelt. En dat hij nou al een aantal keren heeft bewezen, niet alleen dit seizoen, dat hij wel raad meet met vrije schoppen. Nou heeft hij ze voor mijn gevoel vaak juist liever iets verder weg liggen. Want deze ligt echt op 19 meter of op 17 meter. Net buiten het strafgebied. En nog vrij recht voor het doel. Er wordt een muur opgetrokken waar je U tegen zegt. Dan komt de aanloop van Toornstra. Gaat door de muur. Goal. Ja, het maakt dus allemaal helemaal niks uit. Hij schiet de bal door de muur. Eigenlijk eh, niet eens echt heel hoog. Half meterje boven de grond. Blijkbaar een gaatje gevonden. Buiten het bereik van Noordveld. En zo zet Jens Toornstra. FC Utrecht met zijn eh, vierde goal van dit seizoen. Op een 1-0 voorsprong tegen Heerenveen. En dat is eh, de eerste goal van deze middag in de Galgenwaard. Eén breek voorsprong pakte Ferrer op Djokovic in set 1, maar Djokovic won de set. 1 breekvoorsprong pakte Ferrer in set 2. En nu, Mark? Ja, en die, die voorsprong heeft hij nog altijd. Het is 5-3 in het voordeel van David Ferrer. Ja, en dat was de stand ook in de eerste set. Het moment waarop Novak Djokovic terugkwam. Uh, vier games op een rij pakte. De eerste set uiteindelijk met 7-5 won. Ja, ik weet niet of hij dat in de tweede set ook kon. Djokovic niet helemaal gelukkig met zichzelf. We hebben hem net al even zijn racket uit woede tegen de grond zien smijten. Nou, een puntje later moest hij dat racket wisselen. Dus of hij hem echt kapot gesmeten heeft, nou, dat was moeilijk te zien. Maar ja, het is duidelijk dat hij niet helemaal lekker in zijn vel zit. En dat zien we ook wel aan de foutenlast van de Servier. Maakt hij in de eerste set ter vergelijking 11 onnodige fouten. Nou ja, dat, dat, dat aantal heeft hij nu al bereikt. En de set is nog niet eens afgelopen. Hij heeft al meer dan 11 onnodige fouten gemaakt. Het is wisselvallig. Hij wisselt hele goede dingen af met, met slordige punten. Speelt dus niet zo heel erg constant. Ja, misschien wel dat David Ferrer daarvan kan profiteren. Novak Djokovic serveert. Hij staat 5-3 achter in de tweede set. Hij moet dus deze game winnen. Want anders komt er een derde set. De eerste 7-5 Djokovic, 5-3 dus in de tweede voor David Ferrer. When I was a kid, the things I did were hidden the grid.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 As a form of protection, and I thought I was close, but under further inspection. In the Wrong Direction. Passenger over the Wrong Direction. Eerder vanmiddag eindigde Groningen Roda in 3-3. Het was een mannelijke wedstrijd. FC Groningen trainer Erwin van der Looij kan leven met het punt. Hij was vooral te spreken over het spel van zijn ploeg. Nou, absoluut. Eigenlijk het spel wat we thuis willen spelen, hebben we goed gespeeld. Ik vond ook ons beter spelen dan de afgelopen drie wedstrijden: PSV, Vitesse en Capelle. We, we waren dominanter in de wedstrijd. Eh, bepaalde de wedstrijd grote delen. Tegen een goede ploeg. Hè, Roda die, eh, is wel geslepen. En die probeerde ook wat te voetballen op het momenten dat het kon. Maar ik vond ons wel de bovenliggende partij. Dus daar ben ik wel tevreden over. We hebben veel kansen gecreëerd. Een stuk meer dan de laatste wedstrijden. Dus ook dat was goed voor elkaar. Alleen ja, we hebben eh, eigenlijk twee dingen slecht gedaan. En dat is eh, de kansen niet genoeg benut. Zeker op 3-2 hadden we de wedstrijd in slot moeten gooien naar 4-2. Ja, en we hebben twee penalties weggegeven. Die eigenlijk totaal onnodig waren. Ja, heb je ze al gezien? En, en neem je het de spelers kwalijk? Nou ja, uiteraard zijn het de fouten van spelers. En, uh, dus dus dat, dat, dat is hartstikke zonde. Uh, ik, heb, ik heb ze nog niet gezien, dus ik weet nog niet of ik ze kwalijk kan nemen. Je zet uh, Sivkovic eindelijk in de basis. Hè? Daar riep iedereen al om. Uh, daarmee was het verwachtingspatroon ook gelijk huizenhoog. Hoe heb je dat geprobeerd voorafgaand aan deze wedstrijd een beetje weg te nemen? Nou, niet, niet zo heel erg. Gewoon gezegd dat je een ding moet doen en dat het, uh, duidelijk uitgelegd waarom we hem opstellen. En dat we dat ook van hem verwachten. Ik vind dat hij dat vandaag goed heeft waargemaakt. Het is alleen jammer dat hij uh, ja, een balletje op de paal uh, nog. En in één keer had hij het overzicht moeten bewaren. Had hij de bal breed moeten spelen op Kierim, dan was de wedstrijd beslist geweest. Aan de andere kant vind ik dat hij een prima wedstrijd gespeeld heeft. Dat geldt ook voor Kierum, hè? want uh, dat is nou, een gouden hand van wisselen bijna... terwijl het noodzaak was. Ja, ja nou, Kierum is de laatste weken op de training al uitstekend bezig. Uh, ja, hij heeft af en toe een beetje de pech dat Nick ook goed bezig is... en dat Ritchie goed bezig is en dat Kosti goed bezig is. Dus hij zat even in de wachtkamer... maar vandaag heeft hij wel zijn visitekaartje afgegeven. Dat is wel een mannelijke wedstrijd. Hè? Veel duels ook in, in, hè, in deze wedstrijd. Ja, nou, weet je. Als je tegen Roda speelt, die, uh, die zijn fysiek sterk. En zeker als ze daarna nog de moesje erin gaan gooien... en eindelijk met drie grote jongens voorop gaan spelen... met Pluim en Luikse erbij, ja, dan wordt het, wordt het een fysieke wedstrijd. Nou, volgens mij was er niks mis mee. Ik denk dat het, uh, dat het publiek genoten heeft. Nou, dat denk ik ook. En het publiek geniet steeds meer van jullie... want jullie geven je eigenlijk niks meer weg qua punten dan.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 Ja, want Groningen blijft hangen nu op de achtste plaats in de eredivisie. En als het had gewonnen, dan was het gedeeld nummer twee met Vitesse na vandaag. Maar als telt niet, zeker niet in deze eredivisie. Het is bijna vijf uur. Er is een klein half uurtje gespeeld in Utrecht tussen FC Utrecht en Heerenveen. Het staat daar 1-0 door een doelpunt van Torenstra. Eerder vanmiddag werd Groningen Roda dus 3-3. En Cambuur Feyenoord eindigde in 0-2 door doelpunten van Immers. En tevreden. Graag tot zo.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 Criminaliteit, justitie en de rechterlijke macht. Iedere maandag van 4 tot half 5. Schuld en boete in Villa Vepero. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 In Kunst TV bij de NTR vanavond om 5 over 6 op Nederland 2. Nu, tijdelijk bij Irish Opticians, alle brillen van de meeste ontwerpers als Boss Orange en Gent met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. Irish Opticians. Meer oog voor jou. Dit is Radio 1.